Na het nieuws, want ik ben gewoon twee weken lang kwijt. Heerlijk, Dan hebben wij bij CFM ook vakantie, de boys gaan weg. Heerlijk Ilse times keeping lange miracle. 3 oktober, het tweede uur van de muziek voor het boulevard is erbij. 89 dagen over en we leven vandaag in dag 276. De laatste paar minuutjes hoor je Alzheimer's, Smash Mouth. Smash Mouth, moet wel goed zeggen. En ik ben de volgende week weer. Ik ben er volgende week weer.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 Het weer, af en toe het regen. Aan zee waait een stormachtige zuidwestenwind. Boven land waait het krachtig. Middeltemperatuur 15 graden. Morgen meer zon, minder wind, maar vooral in het noorden buien. Dit was Nendelij. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht... waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 De jaren 80, de Duran Duran en de Wild Boys aan het begin van Sanford op Zaterdag. C.F.M. Voor Zandvoort en de regio. 7 over 2, inderdaad, een nieuwe aflevering van Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, Albert Young. Where else? Well, dat dacht ik ook. Live vanuit de studio. Ja, drie uur zie uh, je op zaterdagmiddag. Met uh, voldoende onderwerpen, denk ik. We krijgen nog wat gasten uh, die langskomen over de diverse onderwerpen. We gaan natuurlijk ook weer voetballen. Want uh, dat uh, Zandvoortse Meeuwen, of, de jongens spelen thuis. En, uh, Tegen VVC. En die zijn volgens mij nog ongeslagen. Dus uh, Jopen, die uh, gaan we straks natuurlijk even bellen om een stand van zaken. De wedstrijd begint trouwens om half drie. En wie er uh, windje mee heeft, die heeft mazzel uh, vanmiddag. Ja, want... Uh, Kustkracht 12 is geopend, hè, gisteren. Nou, dat merken we wel, want ze hebben meteen windkracht 12 er ook bij uh, ja, besteld. Heb je, en heb je door het dorp al die uh, koffers gezien? Ja, we hebben er eentje voor de studio ook Hoi, staan, hè? De, de, de gestrande kruis. koffer. Van het Rode Kruis. <laughs> Daar komen we straks natuurlijk ook even nog uitgebreid op terug. Uh, ja, voor de rest de agenda voor dit weekend. Uh, we gaan natuurlijk langlaufen vanmorgen, heb ik me begrepen. Nou, uh, Jazz komt weer terug voor in de, tijdens de wintermaanden. De kinderboekenweek staat te beginnen. En uh, morgen is natuurlijk ook open dag van het dieren Dus uh, van alles en nog wat. Ja, en het is uh, vandaag uh, lekker weer om uh, te genieten van de koren in de protestantse kerk, want het is korendag. Van tien tot tien, hè? Van tien tot tien. Dus dat gaat de hele dag door. En uh, vanmorgen is er al uitgebreid uh, aandacht aan besteed tijdens onze zaterdagmorgenprogramma op Goedemorgen Zaterdag. Goedemorgen Zandvoort, sorry. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dus uh, daar hebben ze, vorige week hebben wij die mevrouw ook in de studio gehad, dus uh, er is vanaf 10 uur deze morgen tot 10 uur s'avonds is er live muziek, uh, koren, uh, veel uh, musical heb ik begrepen en uh, ze komen van her en der en het uh, staan ook op de diverse posters aangeplakt dus ik zou zeggen, uh, ga, moet u nog naar het dorp, neem even de moeite en ga op het kerkplein even de kerk binnen en uh, wellicht dat u langer blijft plakken dan dat u gedenkt te doen. En voor CFM is daarbij aanwezig Lena van der Haak, uh, haar horen we vanmiddag divers keren in Duits ...zit ik vandaag nou ook een beetje in de studio van CfM. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, de laatste uitzending voor mijn vakantie. Vakantie is wel lekker natuurlijk, maar dan moeten we weer twee weken... ...zal op zaterdag missen. Dat ja. vind ik best wel jammer. Maar goed. Ik heb, heb... Je, ik heb je nummer, dus wie weet. Dat heb ik dan wel voor de vakantie over. Vanaf had, de locatie, hè? Dat gaan we zeker doen vanuit Turkije. Ja, wij gaan jou bellen. Helemaal dus goed. Dus ik zou zeggen, koop een Turkse krant en uh, vertel wat daar ja. gebeurt. Ja. Hé, hey, uh, Maurice Mulder, de presentator van de Muziek Boulevard tussen 12 en 2, uh, is inmiddels uh, aangeschoven. Ja. Maurice, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Goedemiddag, Robert-Jan. Goedemiddag. Je had, uh, je had een beetje spierpijn, hè? Een heel klein oh. beetje, maar van vorige week zondag. En ik heb het nog steeds een beetje hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, echt waar? Ja, Maar dat komt ook omdat ik tussendoor weer in het zwembad ben geweest en zo. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Dus je hebt uh, meegedaan aan het uh, NK flat Ja, Het Nederlands kampioenschap flatroeien inderdaad. En uh, wat houdt het in flatroeien? Flatroeien, ja, de flats, mulder en rijke fletten uh, Uit 1981. Die zijn bijvoorbeeld gebruikt bij watersnoodrampen in Limburg en dat soort dingen. Dat zijn de oude redboten. Mm -hmm. Het is iets van de, de reddingsbrigades in Nederland. Ja, dat heb je goed begrepen. Van de roeie wedstrijd organiserende brigades. Oké, okay. de ROB. En hoeveel uh, brigades uh, doen er aan mee? Uh, daar doen om precies te zijn een stuk of acht brigades aan mee. En Zalford ook natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel. En we weten wie de kampioen is geworden. En dat is natuurlijk niet Zandvoort. Niet Zandvoort. Nee. Oh, dat is IJsselstein geworden. IJsselstein. Dat ja, is altijd lastig hè. Die mannen en vrouwen van IJsselstein, oh, altijd ja. lastig. Binnenwaterbrigades, hè, dan krijg je dat. Licht <laughs> nee. het even uit: binnenwaterbrigades. Binnenwaterbrigades. Ja. Wij zijn een buitenwaterbrigades-antwoord, wij hebben een zee. Dat is een buitenwater. Ja. Okay. En binnenwaterbrigades is bijvoorbeeld IJssel, rivieren, het telt meren. Ja, dat kan niet, wou je zeggen. Uh, nou ja, eigenlijk wel, want die zijn ook natuurlijk heel belangrijk. Maar... Ja. Ja, het, het is een ander kaliber. Zee is toch heel iets anders dan binnenwater? Ja, tuurlijk. Zee ja. is een stuk gevaarlijker. En een binnenwater. Stuk, stuk zwaarder volgens mij om daar uh, op te roeien. Ja, dat sowieso. Je zit met heel veel tegenstromingen en de branding. En uh, daar moet je af en toe wel even doorknallen. Dus kan je, nee. niet op dus het moment dus, verslappen. Dan, dan begrijp ik niet dat ze al voor het uh, niet gewonnen heeft. Als ze altijd uh, op zee kunnen oefenen. Ja, dat zeg je het heel goed. Oefenen. Ja. Uh. <lacht> een pijnlijk onderwerp. <lacht> ja, ja, ja. Zullen, we, uh, zullen we dat even skippen, die vraag? <lacht> Oké, okay, nee, nee. Ik nee. oh, straks nog even op terug. Ja. Nee, dat doen we even buiten de uitzending om. Is goed. Nee, er zijn nu uh, vijf wedstrijden geweest van het Nederlands kampioenschap. De enige vijf om precies te zijn. De eerste wedstrijd was in Roermond, was 7 juni. Sravenzanden op 4 juli. Zandvoort op 29 augustus. Mm. Leeuwarden op 12 september. En afgelopen zondag IJsselstein. En uh, er zijn twee buitenwaterwedstrijden geweest. Dat is Sravenzanden en Zandvoort. En Zandvoort is helaas niet doorgegaan met de flats omdat het iets te ruige zee was, wat gewoon gevaarlijk was als je daarin ging roeien. Dus Zandvoort had een leuke uh, alternatief. gingen raften. Raften, raften. Ja. ja. dat is uh, het echte werk. Ja, dat is ook hartstikke leuk bevallen. En dan zie je wel dat het heel anders is als het flit roeien. Ja. En dan zie je wel welke brigades er weer in exceleren. Dat zijn de buitenwateren. Buitenwater. Die zijn het wat ja. meer gewend. Ja. ja, dat zijn de stoere boys. Ja. De heren en dames van uh, de Zandvoortse Redensmigade, hoe hebben ze het gedaan in het kampioenschap? Nou, ik zal je vertellen, bij de heren waren er tien in totaal uh, teams. En nou komt hij. Ja, Zandvoort heeft de vijfde plaats met twintig punten behaald. Nou, keurig. Toch, netjes. Daarvoor ja. zit IJsselstein 2, Rotterdam, Schraverzanden en IJsselstein 1. Kijk eens aan. Thuiswedstrijd, hè? Nou, mo ja, mooie prestatie, nekjes. toch? natuurlijk. Ja, ja, ja, wel. Nou, we hebben van de dames even Schraverzanden, Pitten en Zandvoort. Op de eerste plaats van de dames is geëindigd Schravenzanden. Op de tweede plaats Petten. Hm. En op de derde plaats, ja, hoe kan het ook anders? De Zandvoort. Ah, ja. En dan hebben we nog de jeugd. Ja. Die zijn ook in de bekers gevallen. Want er zijn vier teams hebben daaraan meegedaan. Leeuwarden op de vierde plaats. Zandvoortse jeugd op de derde plaats. Schravenzander jeugd op de tweede plaats. En IJsselsteinse jeugd op de eerste plaats. Een mooie prestatie. Ja, eigenlijk wel moet ik zeggen. En jij hebt er zelf ook uh, steeds aan uh, meegedaan Maurice? Ik heb uh, twee wedstrijden meegedaan. Nou, je, twee wedstrijden, ja. ja want hoe de... selecteerden ze de deelnemers dat ze jou geselecteerd hebben bedoel ik eigenlijk? <laughs> ik ben normaal gesproken stuurman, dus dat kan makkelijk. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, okay, okay. Dan moet ze toch iemand hebben die heel licht is? Maar als, je, als je echt serieus... T, getraind traint voor zoiets, dan moet je toch. Uh, uh, in principe in de flat maakt het niet zoveel uit. Okay. Want zo'n boot weegt al 300 kilo, geloof ik. 400 kilo, dus dat weegt al aardig wat. Okay. De, 300, nog wat kilo weegt ja. En als je dan uh, 120 kilo extra aan boord hebt, nee, dan ik je dat niet, niet. Nee, maar sowieso buitenwater is het wel fijn hoor dat ik een sterke stuurman heb. Geloof mij. Okay. <laughs> dan moet je niet zo kleintje erin staan. Nou, okay. Want je had de boot niet recht. Dus nou, volgend jaar uh, doen jullie weer mee met de uh, ZRB aan dit uh, kampioenschap neem ik aan. Ja zeker weten en dan gaan we ook weer de Zandvoortse ringrace organiseren. En de datum wordt later bekendgemaakt bij jou, Rob. Oké, okay, nou, dankjewel Maurice. Graag gedaan. En tot een andere keer. En dankjewel Bestel. dan nog voor je programma. Ja, graag gedaan. Vond was je het leuk? Was leuk. Was ja? leuk. Was oh, super. Ja. ja. Helemaal gaat. Helemaal gaat. gaat. Oké. Okay. <laughs> Dat was Maurice Mulder. Meegedaan dus aan de NK Flat Roeien. Door met de muziek bij Zoveel Top Zaterdag. Hier is Lionel Richie. En Don't Stop the Music. Yeah.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 Niet uit het hart, ook al was het uit het zicht, want. eerst hoorde je bij Software op Zaterdag de CEO van Lionel Richie en Don't Stop the Music. En erachteraan achteraan uh, van Rutscher Kots. En het is altijd dichtbij Albert-Jan. Ja. Altijd dichtbij. Altijd dichtbij. Ze ook uh, bijvoorbeeld uh, Kunstkracht 12. Kijken Absoluut. we alleen maar naar het uh, Gasthuisplein. Hebben we natuurlijk het Zalvoorts Museum en hobbyarts Die ja. doen uh, beide mee aan Kunstkracht 12. En nog veel meer uh, explosanten. Ja, en uh, natuurlijk de mensen die al in het dorp rondlopen zullen natuurlijk her en der al diverse gestrande koffers zijn tegengekomen. Want uh, waar gaat dit allemaal vanuit? Ja, de beeldende kunstenaars Sandvoort organiseren dit weekend uh, vanaf vrijdag kunstkracht 12... Met dit jaar als thema de gestrande koffer. De kunstroute met 36 deelnemers. 36, let erop. Hoor. Zo. Dat is dus vrijdag gisteren feestelijk geopend. En muzikaal ook feestelijk geopend door wethouder Gert Tonen. Noem ze even alle 36 op. Hè? Heb je even. Nee, nee, nee. Zullen we niet doen hè? Ja, Ik zou zeggen als u een koffer ziet schrijf er even op wat, waar die aan doet denken. En levert het in bij de beelden van de kunstenaars. Het kunstevenement is trouwens voor belangstellenden Het moment om op een ongedwongen manier een kijkje achter de schermen te nemen. ...en van dichtbij te zien hoe en waar de kunst tot stand komt. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om eens met de kunstenaars te praten over zijn of haar werk. Wie weet ontdekt u tijdens de kunstroute eindelijk het lang gezochte kunstwerk voor uw huis of tuin. Vandaag en morgen staan van 12 uur tot 6 uur weer 23 atelierdeuren gastvrij open... ...ter gelegenheid van het jaarlijkse kunstevenement... Tevens exposeren 13 kunstenaars hun kunstwerken in het gemeenschapshuis aan de Louis-Davidstraat. Daar is ook de algemene informatiestand te vinden waar u gratis de catalogus met alle deelnemende kunstenaars en, een plattegrond, en een platte, de plattegrond kunt krijgen. Dit jaar zijn op een enkele uitzondering na alle kunstenaars in het centrum van Zandvoort te vinden. Ook in het Zandvoorts Museum is een overzichtstentoonstelling van 19 BK Zandvoortkunstenaars. kunstenaars. Deze expositie is tijdens Kunstkracht 12, dus dit weekend, gratis toegankelijk. Zowel de deelnemende ateliers, galeries, winkels als het museum zijn herkenbaar aan de gele vlag. En uiteraard is iedereen van harte welkom. En als we kijken naar de koffer voor de deur bij de studio van CFM. Wat mij opvalt, heb je dat ook gezien op straat, die witte, witte voeten afdrukken? Ja, klopt. Hoort dat bij die koffer, denk jij? Uh, of je, uh, heeft iemand in een pot verf gestaan okay, ofzo? Okay, ik denk dat het bij die koffer hoort. Dus je moet die voetstappen dan maar volgen. Maar volgens mij hou ze een keer gewoon ergens op. Ja, daarom. Nou, we gaan okay. ze zo dadelijk even volgen. Sturen Roy op pad. Dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. Eens even kijken waar die voetsporen naartoe leiden, Roy. Dus uh, nee, perfect. En uh, nou, over, maak kennis met kunst in Zandvoort. Ik vind het een geweldig initiatief, vorig jaar ook. Je kon de ateliers van binnen bekijken, je kon praten met kunstenaars. En een idee krijgen wat er zo al uh, leeft binnen de kunstenaars in Zandvoort. De beeldende kunstenaars in Zandvoort zijn goed bezig. En dat doen ze dus uh, dit hele weekend met de open atelier route. En uh, trouwens, we hebben zo dadelijk nog een uh, aantal interviews die uh, Jaap Koper gisteravond heeft opgenomen. Tijdens de, tijdens de opening okay, in het gemeenschapshuis. Goed. Gaan we naar luisteren. Gaan we straks in de tweede uur naar luisteren. Eerst weer even wat muziek en dan de Fres met het voetbal. Fighting for peace Deze is een nieuwe single van Anouk, You're the three days in a row, bij Salford op zaterdag. En er wordt ook vandaag weer gevoetbald en vandaag spelen de heren van SV Zomvoort thuis. En dat doen ze tegen VVC en uh, Joop van Des is daarbij aanwezig. Goedemiddag Joop. Dag Rob en uh, luisteraars, uh, wie, ik weet niet wie erbij is. AJ natuurlijk. Oké, oh, AJ. Oh, okay. AJ hey. Hey, Joop. Uh, ik moet je heel even corrigeren, Rob want het is niet VVC, dat is morgen. Oh. Waar is het? ZOB. ZOB, Zuidoost-Beemster. Oké. Okay. Ja, de trotse lijst afkomende van de tweede klasse A. Vier wedstrijden gespeeld. 12 punten. Ja, dat is toch wel prettig. Zandvoort uh, die heeft nu uh, 7 punten. Staat uh, bovenaan de middengroep op de derde plaats. En uh, zult, Het zou dus hele goede zaken doen als ze het vandaag zou kunnen winnen. Dan uh, ga je ineens naar de tweede plaats. En ja, dat is toch wel lekker, want aan het einde van dit seizoen promoceren er drie rechtstreeks. Omdat je volgend jaar de vorming van de topklasse krijgt. Dan komen er een x-aantal ploegen uit de eerste klasse meer, die gaan naar boven toe. En uh, uit de hoofdklasse gaan naar boven toe de eerste klasse. En dan komen er ook wat meer van de tweede klasse die naar de eerste klasse gaan. Dus ben je volgend jaar, of tenminste laat ik zeggen, aan het einde van dit seizoen... ...op de derde, tweede of eerste plaats... Dat spel je volgens mij de eerste klasse. En dat is natuurlijk altijd wel interessant met sponsoring uit Den Landen. Dat is helemaal goed job. Even, even een vraagje over de opstelling van vandaag. Zitten daar bijzonderheden in? Nou, daar wil ik naar net aan gaan beginnen. Oké, okay, nou ga je gewoon. Of het zou moeten zijn, of het zou moeten zijn, dat je Misha Armejo, die is heel licht geblesseerd, die zit wel op de bank is eventueel inzetbaar en voor hem speelt, Als uh, ik even kijken, ik denk uh, Paul van der Oort zo. Ja, Paul van der Oort. De, voor de rest is het uh, compleet. Uh, ik weet niet waar Ik want daar heb ik niet veel informatie van kunnen krijgen. Omdat de trainer druk bezig was en er geen bestuursleden aanwezig zijn, kon ik die informatie niet vergaren. Goed, 4,5 minuten gespeeld. Het is natuurlijk een storm achter, dat weten jullie net zoals ik alles van. En de wind staat uh, bijna pal in de lengte richting van het veld. Zandvoort heeft... Uh, Gelood tegen, het, tegen de wind in ja, Dat wil je eigenlijk liever natuurlijk in de tweede helft Want tegen de wind in kan je veel beter voetballen Als je die bal maar in de ploeg houdt en laag houdt Als je met de wind meespeelt Dan zijn er vaak lange ballen En dan moet je het dus hubbe rennen Om die bal te kunnen halen en dat, uh, dat kan je beter in de eerste helft doen, denk ik. Maar ja, wie ben ik? Ik ben natuurlijk geen voetballer, ik ben een oud-basketballer. Dus, uh, de druk is uh, nergens, men is nog een afpassende fase. Zandvoort is even bij sok voor een doel geweest. En de mannen uit zuid hebben zich heel even bij het doel van Zandvoort, waar uh, je de pet weer onder de lat staat, laten zien. En er, is, er zijn eigenlijk helemaal geen uh, rare dingen, kansen of zo, gecreëerd. We hebben er gespeeld. Vijf en een half gespeeld. 5,5 minuut en de stad is een 0, 0. En straks uiteraard meer van uh, Joop Fres eerst weer, weer wat muziek. En dan uh, gaan we praten met Alex ja, ja. van Café Alex. Hey, piep. piep. over naar Jop Fres. Jop. Tiende minuut van de eerste helft. Een hele mooie paas van Nijsselberg op mast en die staat alleen voor de keeper en zet voet op een 1 0 -voorstel. Kijk, dat zijn uh, goede berichten vanaf het uh, Duintjesveld. SV Zandvoort staat voor met 1 tegen 0. Afgelopen maandag uh, werd het horeca uh, sanctiebeleid uh, toegelicht door de burgemeester. En uh, daarvoor hebben we uitgenodigd in de studio Alex van Café Alex. Alex, van harte welkom in de studio. Bedankt. Uh, Alex, afgelopen maandag nieuw horeca-sanctiebeleid. Ja. Ik heb begrepen dat het nogal een lijvig rapport is uh, geweest. Ja. Uh, die avond, uh, die, voor wie was die bedoeld afgelopen maandag? Die was voor uh, de horecaondernemers als uh, de bewoners van Zandvoort. Oké, okay. was een grote opkomst? Het was een redelijk grote opkomst. Ik denk dat er maar uh, man zestig in de raad zal zat. Voornamelijk ondernemers of ook uh, ja, of ja, pro procentueel ongeveer? Het was een beetje 50-50 uh, denk, denk ik. Ja. Nou, we weten natuurlijk al, al een hele tijd dat er regels zijn in de horeca. Ja. Uh, wat zijn de, toch voor, voor de uitbaters de meest in het oog springende aanpassingen die er nu zijn? Nou, Ik denk niet dat er zozeer aanpassingen zijn. Het is, uh, de regels bestonden natuurlijk al. Het gaat met name om geluidsoverlast en uh, te laat open. Hè? Dus na drie ja. of als je een vergunning hebt, tot vijf uur na vijven. Uh, ik denk dat de, de grote verandering is dat... Uh, dat er meer duidelijkheid is gekomen... in de sancties die je kunt krijgen. Uh, en ik denk dat ze daar streng op gaan controleren. Uh, als ik je boord dan vrij vertel... je, je hebt eerder, eerder een waarschuwing. Ik denk het wel, ja. In dit systeem. Ja, ja ik denk het wel. Ja. En uh, volgen die sancties daar ook sneller op... dan in het verleden, evenwel? En, en wat wat zouden die sancties dan kunnen zijn? Uh, het is als je een, uh, een overtreding begaat... en uh, je, je wordt betrapt, om het zo maar te noemen... Ja. dan krijg je een waarschuwing... Als je binnen een jaar weer een overtreding hebt, dan krijg je uh, de eerste sanctie, dan meen ik uit mijn hoofd dat het een weekend 11 uh, um, uur dicht, uh, hm. dan moet je hem 11 uur dicht een weekend lang. Als je binnen een jaar weer een overtreding hebt, wordt het uh, vier dagen of een week, dat weet ik uit mijn hoofd, en dan ga je naar een maand. Oh. Zo, dus daar komt het een beetje op neer. Dus als het ware naarmate, hè, ja. dus sterk, maar in ieder geval, je praat al over een, een looptijd dan van, van drie, vier jaar voordat je echt, echt aan de beurt bent. Dus... Het nee, he, dat ze gaat. Uh, het was, vroeger was het zo. Uh, als je binnen 30 maanden weer een overtreding had. Ja. dan de eerste die bleef staan. En nu is het na een jaar ben je weer weer schoon. Oké. Okay. Dus dan, uh, dan kun je weer opnieuw beginnen. <laughs> <laughs> Oké. Okay, dus wat dat betreft. is er een stuk, stukje duidelijker, duidelijkheid ingekomen. Ja, Duidelijker. En op dat opzicht is het wel iets makkelijker eigenlijk. Ja. Bedoel, uh, als je een overtreding. moet je zorgen dat je een jaar helmetjes bent. <laughs> <laughs> ja, dat klopt. Ehm. Um, uh, sancties, uh, zwaardere maatregelen, maar wel, uh, wel duidelijk, duidelijk uh, naar jullie gebracht. En wat was de algemene reactie van de, van de ondernemers? Nou, de horeca is natuurlijk ontzettend geschrokken. Ik bedoel, uh, in feite wisten we allemaal wel al dat uh, de, de regels niet echt veranderd zijn. Alleen, uh, iedereen heeft het idee dat het, uh, dat het een stuk strenger wordt voor ons, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja, dan... Als je al een waarschuwing te pakken hebt. Dus de, de eerstvolgende sanctie is natuurlijk uh, is een behoorlijk vervelend al. Ja. Ik denk dat daardoor echt iedereen geschrokken is. En het maakt ook niet uit uh, wat voor overtreding je begaat. Het, het wordt gewoon op één hoop gegooid. Of je bent een keer te laat dicht. Of uh, je hebt geluidsoverlast. Of uh, ja, weet ik wat je allemaal kan uitspoken. Maar dat, dat wordt nu bij elkaar gedaan. Dus ja, ik denk de ondernemers daar ergens voor geschrokken zijn. Ik had, ik had ook eens iets begrepen dat, dat, dat, dat aan de ondernemers werd, of de, de, de exploitanten werd geadviseerd om met de buurt te gaan praten. Uh, kan je daar iets bij voorstellen? In dit stadium? Met, met, met, met, dit, met dit beleid uh, nu. Uh... Voor mij uh, is dat niet zo belangrijk natuurlijk. Want ja, ik heb uh, in feite geen buren en zo. Dus uh, ja. Ja, ik praat wel met uh, de omgeving, maar het zijn allemaal ondernemers. Bij mij, dus uh, ja, ja ik, ik, uh, ik denk dat het voor een uh, aantal behoorlijke zaken in drukke woongelegenheden. dat het wel belangrijk is dat je goed contact hebt met je buren. Ja. Dus als je, als je een klacht hebt, dat ze eerst bij jou komen in plaats van bij de. Uh, bij de handhavende instanties. Ja, Dus je zou, als ik je, als ik je woorden dan vrij mag vertalen... eigenlijk wel even met wat omwonenden... dus geadviseerd ja, om te gaan praten. Van, als er iets misgaat, jongens, bel ons eerst ja. even. En uh, dan, uh, dan kunnen we er zelf wat aan doen... alvorens het... Ja. Te, of formeel te melden... met alle gevolgen van dien. Ja. Alex, is het ook zo dat uh, met het uh, nieuwe sanctiebeleid... er uh, meer controleurs uh, rond gaan lopen? Op uh, bijvoorbeeld geluidsoverlast en dergelijke? Nou, eh... Uh... De gemeente die werkt tegenwoordig met uh, bureau Eimond. Die, uh, die meten uh, geluidsovertredingen. Uh, en ik denk dat dat dus wel wat meer geworden is. Maar ik denk dat op uh, andere zaken dat allemaal hetzelfde blijft. Oké, okay, dus uh, wat dat betreft uh, valt het dan weer mee? Ja. Ja, anders krijg je namelijk volgens mij als uh, het idee als uh, horecaondernemer in Salford van is het nog wel leuk om hier ondernemer te zijn als, uh, als ze als continu op de loer zitten van oh zet je hem net eventjes uh, te hard bijvoorbeeld. Ja, maar ja, dat dat is dat is het sowieso al. Ik bedoel, uh, ja, je bent je bent al alert. Ja, ja. Dat uh, is altijd zo geweest. Het is al, ik heb al jaren het gevoel of uh, ben ik nou met het goede bedrijf bezig. Want ja. Ik denk dat de horeca sowieso moeilijk is. Altijd laat naar bed en weet ik het allemaal. En we hebben echt ontzettend veel regeltjes. Ja. Ja. En uh, dat maakt het niet leuker. Uh, iemand die klaagt. Uh, krijg je dat als ondernemer ook te horen wie er geklaagd heeft? Nou, dat weet ik niet of ze dat altijd bekend maken. Ik denk het wel. Maar In het verleden het was het dus niet zo. is, nee. is mijn, mijn, uh, mijn uh, ervaring daarin. Ja. Maar... Nogmaals om dan terug te komen. Ga praten met je overburen. Ga praten met je buur. Als er wat is, neem ja. rechtstreeks contact op. Blijf on speaking terms. Uh, goed, dit is dus nu aangenomen. Ja. Dus de, en, uh, als ik begrijp... is vanaf uh, 18 september... jongsleden dus ja. ook... Uh, uh, wordt ook conform... dit uh, gehandeld. Ja. En uh, jullie hebben dat... dinsdag nog nabesproken met Koninklijke Horeca Nederland. Ja. Hoe, staan, hoe staan die daarin? Nou, die hebben uh, in principe meegedacht met dit hele concept. Alleen uh, ja, je hebt natuurlijk niet al te grote inspraak. Ik bedoel, want hoor ik in Nederland wil natuurlijk meer voor ons dan dat de gemeente wil. Ja. En uh, ja, er zijn wat punten die, uh, die ze proberen te, te versoepelen voor ons. Ze gaan uh, wel weer in overleg met de gemeente. Er is een, uh, een uh, gedachte dat uh, Zalve misschien wel een uitgaanscentrum zou moeten zijn. Omdat het toch een. Uh, een badplaats is. Ja. En vroeger de beste badplaats van Nederland en tegenwoordig weten we niet meer waar Sanford is. Dus uh, dat gaan ze wel proberen. Maar of dat gaat lukken, ik, uh, als ik de burgemeester heb begrepen op de maandag gaan, denk ik niet dat uh, we daar een kans in maken. Is het, ro is het rookbeleid nog aan de, aan de orde geweest maandag of dinsdag? Nee, nee, nee. nee. nee? Ik heb het wel geopperd even. Ik zeg, uh, ik wou dat jullie het rookbeleid gingen handhaven. Dan had het wat stuk beter geweest hier in Zandvoort. <lacht> Die mag je even luid toelichten. <laughs> <laughs> nou ja, kijk, ik ben een van de weinigen nog die zich aan het, roken, het niet roken houdt. Ja. En uh, ja, ik begrijp dat collega's wel laten roken. En de, natuurlijk de controle van de VWA, die, uh, die is natuurlijk heel matig. Dus uh, ja, als, met de plannen van de gemeente over de handhaving van de... Van de horeca denk nou dan kennen jullie beter ook het rookbeleid meenemen. Dan, dan wordt dat ook duidelijk. Ja, zo? maar dat is landelijk. Die, die, dat is landelijk die, die, ja. die klink is niet duidelijk. Uh, klink is niet duidelijk. En heeft natuurlijk wat rechtszaken verloren in, in, ja. in deze. En refereer ik refereer even aan die kroeg in Groningen. Ja. Die ze gelijk heeft gehaald. En dus, dus in de kleinere kroegen heb ik nou het idee dat er gewoon weer gerookt wordt. hangende het vervolg. Van, vervolg hij ja. zal al in hoge beroep gaan, die klink. Je... Ah ja, kijk, ik vind het nu, het wordt nu echt een heel groot ja. probleem, natuurlijk. Uh, wat is een eenmans... wat versta je eronder? En je echt een eigenaar die alleen, puur en alleen zijn cafeetje runt. Ja. Uh, ja, het wordt gewoon een heel grijs gebied nu. Ja. Dus ik vind het heel moeilijk. Oké. Okay. Verder nog dingen die ik kwijt wil ten aanzien van het horeca sanctiebeleid. Het is weer, ja, alert blijven en nog meer opletten. Ja. En, uh... Ja. Nog strenger voor jezelf worden. Ja. Kunnen wij als gasten daar ook iets aan, mee, uh, kunnen aan meewerken? Zodat ja, jullie niet me zeuren, om kwart voor drie dat je eruit moet. Gewoon okay, hey, eruit. Dat is goed. <laughs> niet zeuren, kwart voor drie eruit. Ja, jou. precies. Oké, okay, dus uh, geachte luisteraars, mocht u uh, inderdaad uh, tot uh, het sluitingstijd uh, aanwezig willen zijn, ga een kwartier voor tijd de deur uit, zodat de uitbater er geen problemen mee heeft. Dat is een hele goede. Grandioos, bedankt voor je komst. Goeie en dank. ik wens je veel wijsheid. Dank je wel. Alex, dank je wel.